Dan 12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aardbeving van vannacht in midden-Italië heeft aan zeker 37 mensen het leven gekost. Er worden nog veel mensen vermist. Ook hebben reddingswerkers mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De zwaarst getroffen dorpen zijn Pescara, del Tronto en Amatrice. De meeste huizen daar zijn ingestort. In Amatrice is het ziekenhuis door de beving onveilig. Patiënten zitten voor de zekerheid op straat. Nederland biedt Italië hulp aan. Premier Rutte heeft dat zijn Italiaanse collega Renzi laten weten. En ook de EU heeft hulp aangeboden. In de Randstad is grote behoefte aan nieuwe kantoorruimte. Terwijl veel bestaande panden leeg staan. Volgens NVM Business willen bedrijven liever een nieuw kantoor. Oudere panden vinden ze kwalitatief onder de maat. Het tekort aan nieuwe kantoren is volgens NVM Business een gevolg van de crisis toen er weinig werd gebouwd. Turkse tanks en elite troepen zijn de grens met Syrië overgestoken, melden staatsmedia. De Turkse luchtmacht heeft opnieuw de Syrische grensstad Jarablus bestookt. Daar zitten een eenheden van IS. Vandaag arriveert de Amerikaanse vicepresident Biden in Ankara voor overleg over de ontwikkelingen in Syrië. Tegen de Ajax-fan die in de Amsterdam Arena een Kenneth Vermeer-pop van de tribune liet bungelen, heeft het OM een werkstraf geëist van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook zou die drie jaar niet in de arena mogen komen. De man wordt beschuldigd van belediging en bedreiging met de dood. Hij kon het niet hebben dat Ajax-keeper Vermeer overstapte naar Feyenoord. In de golf van Akaba tussen Eilat en Sharm el-Sheikh drijft een grote olievlek. Gisteren kwam er 200 ton ruwe olie in zee terecht. Israël vreest grote schade aan de stranden en het koraalrif en gaat de olie opruimen. Hoe de olie in de golf van Akaba terecht is gekomen, is niet duidelijk. Het weer nog veel zon en zomerswarm, 29 graden tot 32 en ook morgen volop zon en plaatselijk 35 graden. Dit was het. DFM. Verkeersabdienst. Verkeersabdienst. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 naar Amsterdam tussen Naarden en Blarikum langzaam rijden en stilstaan. Richting Amstelveen op de A9 door een autobrand bij Haarlem-Zuid 4. A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meren en de Woerden over 7 kilometer. Voor Den Haag Centrum staat 2 kilometer. Op de A27 Gorkum-Breda voor Nieuwendijk 3. En verder is het druk richting de stranden van Zandvoort op de A200 en op de N200 staat file.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 Ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik ga nachten. Yeah, En ik wil back to de the future. Ik the voel branden de plek van mijn voeten. Ik rijd nacht, de stad, te sturken. Blikken voor ijzer in de stad vol met scherken. Zoon in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Zweet in mijn bed. Ik wil lief in de buiten. Mijn gedachten op een masterplan. De kans met de daarvoor voor de hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebel eens de duik. Even stil zit. Klaar voor de arts. Zie je net als Aviane en heroinen zit de klok dik door. Tijd om te slapen, dan blijf ik me gapen. De zon breekt door achter een mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik lig wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langs en door. Slapeloze nachten. In de zon breekt langs door. Mijn ogen reeds gesloten. Ik denk al als ik slaap ben. Ik.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 telling you to close your eyes inside so